4 uur. met het nws journaal Het kabinet verlaagt de energiebelasting voor burgers... en bedrijven moeten meer betalen om de klimaatdoelen te halen. Er komt alsnog een heffing voor bedrijven die veel CO2 uitstoten... zei premier Rutte in reactie op de eerder vandaag gepresenteerde klimaatrapporten. Twee planbureaus concluderen dat het klimaatdoel... in 2030 49 minder CO2-uitstoot dan in 1990... waarschijnlijk niet haalbaar is... Volgens Rutte kan het nog wel lukken als er meer maatregelen worden genomen. De komende tijd wordt er gewerkt aan een definitief klimaatakkoord. Een vrouw van 39 uit Apeldoorn is in hoge beroep voor de oordeel... tot 12 jaar cel zonder TBS voor de moord op haar twee kinderen. Volgens het Hof was er sprake van voorbedachte raden en dan is moord bewezen. De vrouw bracht in 2013 haar achtjarige zoontje en haar dochtertje van zes... met meststeken om het leven. Vervolgens probeerde ze zichzelf van het leven te beroven. De rechtbank veroordeelde de Apeldoornse eerder tot negen jaar cel en TBS. Op een basisschool in Sao Paulo in Brazilië hebben twee jongeren zeker vijf leerlingen en een volwassene doodgeschoten. Daarna pleegden ze zelfmoord, meldt de Braziliaanse politie. De schietpartij speelde zich af op een school in een buitenwijk in het oosten van Sao Paulo. Op de school zitten ongeveer duizend leerlingen en werken honderd docenten en andere medewerkers. Dak- en thuislozen en verwarde personen... krijgen per direct recht op alle medische zorg die ze nodig hebben. Ook als die niet spoedeisend is. Staatssecretaris Blokhuis vindt dat kwetsbare mensen... in een welvarend land niet in de kou mogen staan. Volgens Blokhuis hebben, gaat het om ruim 6.000 mensen. Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit voor hen. Het weer nog. De komende uren vallen er nog een paar stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af... Morgen opnieuw veel regen, maar in de loop van de middag... wordt het dan vanuit het westen vaker droog. Het is morgen 8 tot 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is begonnen. Voorlopig zonder al te veel problemen. Op de A9 staat het wel veel vast. Van Alkmaar naar Diemen. Na een ongeluk tussen Aalsmeer en Knoopend Hodendrecht. 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is meer dan 20 minuten.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 I almost got married And for beat I'm so thankful Wish I could say thank you to me Zond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 Ik voel me veiliger bij je Jij heeft alles wat ik zoek Ik hou hem extra bij me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 voor de laatste keer het spijt me duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Staat stil. Het duurt te lang. Zie je. Zie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 It makes me feel quite small The It's a thing we can't deny Like the fact that I